Rika, de toverheks die niet goed kon lezen. Rika, de toverheks, lag op een grasveld bij de rivier... en bladerde in haar boek met toverspreuken. Stina, haar vriendin, had tegen haar gezegd... dat het de hoogste tijd werd dat ze een paar nieuwe toverkunsten leerde. Maar veel zin had Rika daar niet in. Ze vond het veel te mooi weer om te werken verander ik een kikker in een prins, las ze haar top. Oh, wat heb ik een slaap. Neem drie eetlepels manenstralen. Oh, wat is het warm. Roer die door een kopje dropwater en zeg dan... Oh, ik heb geen zin meer. Rika ging achterover liggen en keek naar de wolken in de lucht... Het lijkt me heerlijk om een wolk te zijn, dacht ze. Die hoeft niets anders te doen dan zich te laten drijven. Ze ging rechtop zitten en riep uit. Dat ga ik doen. Ik ga leren hoe ik moet drijven. Ze bladerde in haar boek. Aha, ik zie het al. Hoe verander ik mezelf in een wolk? Ik moet zeggen... Griesmeelpap en rijst de brei. Maak zif, zaf, zoef een wolk van mij. Rika probeerde te zeggen en zoef, daar schoot Rika met een reuze vaart omhoog. En toen dreef ze heel langzaam net als een wolk in de lucht. Dit is geweldig, dacht Rika. Ik wilde dat Stina me nu eens kon zien. Ze vloog over het grasveld bij de rivier. Een paar mensen die daar liepen te wandelen vroegen aan elkaar. Wat is dat voor een rare zwarte wolk? Op hetzelfde ogenblik viel Rika als een baksteen naar beneden. Want ze had niet precies gezegd wat er in het boek stond. In plaats van zif, zaf, zoef had ze zuf, zaf, zoef gezegd. Rika kwam met een harde plons in de rivier terecht. Ze klom op de oever. Waarom leer je niet zwemmen? vroeg een kikkerhaar. Ik wil niet leren zwemmen, zei Rika. Ik wil leren drijven. Laat me eens nadenken. Wat kan er nog meer drijven behalve een wolk? O, oh, ik weet het al. Een boot. Ze bladerde in haar boek met toverspreuken. Aha, ik heb het al gevonden, zei ze. Ik zeg, reuzel vet en en brei, breng kluts, klets, klots het boot voor mij. Klots, klots, vlak bij de oever van de rivier schommelde een kleine rode boot zachtjes in en weer op het water. Rika sprong in het bootje en ging lang uit op de houten bodem liggen. Het bootje dreef met de stroom mee de rivier af. Dit is heerlijk, riep Rika. Dit is nog leuker dan een wolk te zijn. Maar opeens voelde ze dat haar voeten koud en nat werden. Ze keek op en zag dat het bootje vol water liep. Want ze had weer niet goed gelezen wat er in het boek stond. In plaats van klits, klets, klots had ze kluts kletsklots gezegd. Rika probeerde met haar hoed het water uit het bootje te scheppen. Maar hoe snel ze ook schepte, het water in het bootje kwam hoger en hoger te staan. Het bootje verdween langzaam onder water en Rika lachte spartelen in de rivier. Help, help, riep ze. De kikker had gezien wat er was gebeurd en hielp haar naar de kant. Waarom leer je niet op het water drijven zoals ik? vroeg hij. Dat zou ik wel willen, antwoordde Rika, maar het lijkt me heel erg moeilijk. Ja, nee, het is juist heel gemakkelijk, zei de kikker. Let maar eens op. Het duurde niet lang of de kikker had Rika geleerd hoe ze op haar rug in het water kon blijven drijven. Dit is geweldig, zei Rika. En heel wat leuker dan toverspreuken uit je hoofd te leren. Rika deed haar ogen dicht en liet zich met de stroom van de rivier meedrijven. Het boek met toverspreuken had ze maar op de oever van de rivier laten liggen. Want Rika had intussen wel begrepen dat ze toch nooit een goede toverheks zou worden.